Levy van Eck met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk op de A6 is een dode gevallen. Drie anderen raakten gewond. De snelweg tussen Jouren en Sint-Nicolaasga... is in beide richtingen dicht vanwege het ongeluk. Daarbij waren zeker zes voertuigen betrokken, waaronder twee vrachtwagens. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Eerder werd gedacht dat in een van de vrachtwagens gevaarlijke stoffen zaten... maar na onderzoek zijn die niet gevonden. De politie start een onderzoek naar demonstranten die gewelddadig waren richting de politie... bij een demonstratie tegen de coronamaatregelen in Den Haag gisteren. Tientallen betogers weigerden weg te gaan en belaagden de politie. Drie agenten raakten gewond. In totaal zijn acht demonstranten aangehouden. Zes zitten er nog vast. Eerder vandaag deed Kamervoorzitter Ariep aangifte tegen de belagers van CDA-Kamerlid Omtzigt. Hij kreeg van de demonstranten bedreigingen naar zijn hoofd geslingerd. De marathon van Amsterdam wordt vanwege het coronavirus afgelast, meldt de organisatie. De 45e editie van het evenement stond gepland op zondag 18 oktober. Ondanks een aangepast programma hebben de organisator en de gemeente Amsterdam besloten het evenement te annuleren vanwege het oplopend aantal besmettingen. Het internationale karakter vormt nu een nadeel, zegt de organisatie. Er zouden deelnemers vanuit de hele wereld meedoen. Iedereen die een startbewijs had, krijgt nu een startbewijs voor volgend jaar. De afgelopen dag zijn er 535 nieuwe coronabesmettingen gemeld bij het RIVM. Dat zijn er zes meer dan gisteren. De meeste besmettingen waren in Amsterdam en Rotterdam. Er kwamen 18 nieuwe ziekenhuisopnames bij en er overleden vier mensen. Op de intensive care liggen op dit moment 43 coronapatiënten. Dat zijn er vier meer dan gisteren. Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg noemt het aantal opnames stabiel. Het weer vanavond en vannacht is het land inwaarts droog. In het westen vallen buien. De temperatuur daalt naar 16 graden. Morgen in het hele land kans op een bui, mogelijk met onweer. Het wordt dan 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Zaanstad Hoorn staat bij Avenhoorn een file van 7 kilometer en de vertraging is 10 minuten. Ook 10 minuten oponthoud op de A10 De Ring van Amsterdam bij Amsterdam Hemhavens. Op de N9 Den Helder Alkmaar bij Bergen 10 minuten vertraging. Ook 10 minuten vertraging op de N200 Haarlem Zandvoort bij Zandvoort. En 10 minuten tijdverlies op de N247 Amsterdam Hoorn bij Broek in Waterland. Tot zover de verkeersinformatie.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 Welkom bij ZFM met een hoofdletter z van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerits. Zomerits. Augustus. Dit is Welkom in Zandvoort. Mijn naam is Walter Sands. En uh, ja, goedenavond Zandvoort. Ja, we begonnen natuurlijk met Prince Pop Live. Ja, wat gaan we doen vanavond? Uh, het is uh, zoals eigenlijk altijd om half zes uh, komt Christel weer met liefst uit Zandvoort. Voor de klok van zes heb ik een column van Tino. Half zeven neem ik je mee de duinen in en dan hebben we een mooi uh, oorlogsverhaal. En uh, tussendoor probeer ik nog iets met Haarlem uh, Jazz te doen. Ja, en dan is het natuurlijk de week waarin Madonna 62 werd. Dus die ga je horen. En het is deze maand 50 jaar Urgen of Fire. Dat ga je zeker horen. En je hoorde voor vijf uur al een foute uit 2000. Goed, door met Tom Mitch. I want to be the best for you, but I just don't know what to do. Cause baby, yes I've cried for you. The time that we have spent together, riding through this English weather. And as the pressure builds, so does the tension between you and me. Time has gone so fast. Watching the leaves fall from our tree. Baby, I just want you to know I still love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you. Uh, uh. turn tonight Lekker oud. Disco Yes. Het was Tom Mitch. Een jaar oud. Twee jaar ongeveer. We gaan door naar 2020. De zomerhit van dit moment. Oh no. Beanie. Believe it. Maybe I'm I don't wanna see me. I don't.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 25 graden in Zandvoort, nog steeds strak blauw en dus draai ik Beanie met Super Lonely, de zomerhit. Ja, en er is natuurlijk ook uh, jazzfestival uh, in Haarlem. Haarlem Jazz is begonnen en ik uh, sowieso een item laten horen van N.H. erover. Maar daarvoor is gewoon even gewoon lekkere Nederlandse blues van de dijk, 1992. En, ja, mooi tekst, helemaal in deze tijd. Zijn zelfs aan iets, wie te veel zijn, zijn niet. Ja, woorden zijn een zeldzaam iets. Wie te veel zegt, zegt niets. En dat geschreven in 1992 ver... voordat Facebook en alle social media er waren. Maar wat een wijze woorden. Goed, we gaan weer terug. Nog verder de tijd in naar 1982. Toen Madame X nog Madonna was. En zij ongeveer net zo oud was als haar huidige vriend. Madonna met Lucky Star. Ja, ze is jarig geweest deze week. 62 is ze geworden. En haar vriend 26, maar dat zijden. Donna, uit de tijd dat het nog een padje was. Ja, dan neem ik je even terug mee naar gisteravond. Uh, je hebt misschien gehoord, geluisterd... had je zeker moeten doen naar Alternative FM... want gisteravond was er een speciale uitzending... in samenwerking met 3 voor 12 Noord-Holland. En dat gaan ze vaker doen, één keer in de maand. En dan zit 3 voor 12 Noord-Holland er dan bij... en die komen met allemaal suggesties en muziek... uit de hele regio Noord-Holland. En uh, ja, dat was een ontzettend leuk programma gisteravond. Echt een beetje anders dan anders bij Alternative. Ik vond het wat minder stevig, maar ik vond het daardoor wel heel erg leuk... En um, een van de, van de uh, dingen die ze hebben laten horen was Engel. En dat is een, een, uh, ja, volgens mij een Amsterdamse hiphop. En uh, ja, ik vond het erg mooi. En uh, ik draai het voor je. Hierna nog een andere plaat. En dan bellen uh, we met Kristel En dan weten we alles weer van liefde uitstand voor. Ik heb persoonlijk nooit geloofd in een hogere macht.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 Als er iets is, een yeah. van ons gelijk, een van ons is tul, een van ons is als er niets is, Misschien heb je gelijk, ben ik wat de lul. Hier voel ik me genaaid Als er iets is, een van ons gelijk, een van ons is tul, een van ons is Als er niets is, Misschien heb je gelijk, ben ik wat de Horen we hier bij ZFM, de nieuwe Engel, een van ons. En ik heb hem gisteravond voor het eerst gehoord in de ZFM hier bij ZFM tussen 8 en 10. Gaan we door met een nieuwe andere plaat. En uh, ja, mensen die vaak naar mij luisteren, die weten dat ik boetje Bantong erg leuk vind. Hij heeft een uh, nieuw album uit. En op dat nieuwe album staat ook een nummer met die andere held, John Legend. Dat ga ik draaien en ondertussen bel ik even met Christel. Nou wat ik doen? Confess to make you feel the same way too, girl Jan, come forth and rock our world I guess I'm not over Complicated riches most of the time A life without your love ain't working out fine Perception and reality, clearly defined I bet you never know the love we your in on the heart We make simple mistakes, tear us apart Forgetting where we're coming from and how it all starts Losing ash words, bitter arrows and results back We living on this here house and we not talk With those who be unwitch water the half. Oh, I wish this was never our past. Oh, there is no love. How many friendships I start This part where you touch the tender and soft. To be honest, I do miss the fires and sparks But I'm gonna live on the rooftop or somewhere in a park No when did we mess up, realize the blame? She left me a message explaining the brain She said, I've tried, even a vine Surrounding distractions and outside nights nice. But we both made mistakes and we both lied Boedige Banton en de John Legend van het nieuwe album. Ja, en dan is het uh, half zes geweest. En uh, volgens mij hebben we telefoon. Christel, goedenavond. Ja. ja, vorige week was je niet, waren we aan het opruimen voor het beach. Klopt. Is het allemaal goed gegaan? Heb je veel opgehaald? Ja, dat is eigenlijk wel allemaal heel erg goed gegaan. Het was op zich uh, best wel wat opgehaald, twee keer het strand langs geweest, op vrijdag en op uh, zaterdag. Je hebt beide dagen meegedaan, hè? Ja. Ik heb bij uh, de dagen meegelopen en de eerste dag was het zo'n 130 kilo en uh, de tweede dag 140 kilo. En ik begreep wel van, uh, er was, was ook uh, mensen van Spaan en Landen die mee waren en die zeiden we hebben wel eens 500 kilo opgehaald met dit soort cleanups. Okay. Dus het viel eigenlijk nog wel mee, maar we hebben er nog voldoende afgehaald. Uh, of het was te gezellig? Maar, uh, het was wel interessant om te zien uh, dat uh, er heel veel, ja, vooral heel veel ja, peuken en ...van die vieze hygiënische doekjes en dat soort dingen, oh, die lagen er heel veel. Maar euh... echt grote, de grote blikjes en flesjes, dat, dat, dat was er eigenlijk allemaal niet meer echt. Nee, Maar jullie uh, hebben uh, natuurlijk uh, ook die nieuwe eilanden neergezet. Tenminste, ik zeg jullie, maar daar heb je ook aan meegewerkt. Klopt, ja. ja. Daar ben ik ook bij betrokken geweest, inderdaad, voor de recycle-eilandjes. Um, om dat wat leuker te maken, dat het er wat aantrekkelijker uitziet. En Zandvoort uh, nou ja, uh, Marketing en de gemeente hebben natuurlijk ook... ...van die clean-teams uh, liepen er ook rond op het strand. Ja, het, um, al met al uh, wordt er best wel veel gedaan uh, om de strappen schoon te houden. ja, het begint natuurlijk echt bij de bron, bij de mensen die het laten liggen. Ja. En um, ja, dat, dat is ja, ik weet ook niet wat dat is waarom mensen dat al in troepen achter zaten. Ja, en vooral erg. ook ja, sigaretten dat is ook wel ingewikkeld hoor. Dat je ja mensen gaan nemen niet de moeite om voor hun sigarettenpeukje even naar de afvalbak nee. te lopen. Ik ja, denk maar... denkt, acht is zo klein en het 8 is verdrauwt Ja. je interessant. Ja. Nee, maar het, ja, het vervuilt zoveel water en het is ook ja, als, als dieren het aanzien voor eten en zo. Het is gewoon heel uh, naar. En kinderen ook, als ze ermee spelen en zo. Het is gewoon heel vies. En uh, het hoort er gewoon niet. Ja. Dus um, dat, uh, nou ja, daar is nog wel een weg te gaan, maar... Uh... Beetje bij beetje iedereen helpt uh, ja, mee. Wat ik wel heel leuk vond om te zien, mm -hmm. uh, Daan, uh, die loopt natuurlijk de hele Nederlandse kust af. Ja. En ja, hij was dan uh, twee dagen in Zandvoort, Maar uh, ja, hij, hij krijgt zoveel mensen op de been overal. Ja. En uh, die gewoon allemaal zoiets hebben van Joh, we moeten hier met z'n allen wat aan gaan doen. En ja, dat vind ik wel heel leuk om te zien. Hij is het gewoon zelf begonnen in zijn eentje. Hij dacht, hé, hey, ik ga dit deze zomer doen. En uh, ja, wat dat dan uh, allemaal teweeg brengt. Motiveert en uh, ook heel dit stand voort. Ja. Ja, echt heel erg mooi. Heel erg mooi. Sowieso ja. uh, luister ik naar jou, uh, Christel. Want uh, ik heb duinaardappels gekocht. In de... Heel goed. <laughs> ja. En ik heb, wat jij een paar weken geleden zei... die toch gedaan door de duiner over het oorlogsverleden. Dus ik ben naar de oh. tentoonstelling geweest en ik ben met de boswachter mee geweest. Dus uh, ik luister echt naar je. Wat ik heb, nog goed, geen, ik he? heb alleen nog geen rucula ge geplukt. Ik heb ook geen rucula geplukt. Oh, heel goed. Nou, en, maar leuk vond is Iemand die dan naar mijn tips, uh, mijn tips open heeft. Ja. Ja, nee hoor, dat, uh, volgens mij uh, zijn er nog wel meer. Maar hey, leuk, was ja. goed. Vond je het leuk allemaal? Want, ja, ik vond het een mooie tocht. Ik heb In tweede uur uh, uh, zal ik ook een um, verhaaltje van die tentoonstellingen uitzenden. Dus het is wel, best wel Bijzonder verhaal, wat hier allemaal in het Duin gebeurd is. Dus ja, dat, ja, ja. dat doe ik hier in het tweede uur uh, zometeen wel. Oké, okay, ja, het is wel indrukwekkend dat je denkt: oh, dat uh, nou ja. dan zie je zoiets sporen ervan. En dan denk je, ja, er is hier wel heel wat, uh, ja. wat plaats gevonden. Ja. En er zijn ja. dus inderdaad een mooie fietstochten en ze gaan tot uh, eind december, gaan ze er volgens mij zelfs mee door. Dus, uh, Oké, okay. ja, ja. Moet je ook zeker een keer doen. Ja. Ik zag een. Goeie een. dank voor de tip. Ja, ik zag een post op uh, Lisa Standvoort uh, dat het zo rustig op het strand is en dat je nu echt aan het genieten bent van de rust. Uh, ja. wat, wat valt er nog te doen? Is er nog iets te doen? Want de vakantie is natuurlijk hier in dit gebied al uh, voorbij... Ja, je merkt inderdaad wel dat het, uh, gewoon dat het is nog steeds wel druk natuurlijk, maar dat het, uh, ja, of, uh, ja, gewoon rustiger in ieder geval dan vorige week. Het was natuurlijk ook uh, hartstikke warm en het zat half Nederland, half Duitsland ook nog hier. Ja. Maar um, ja, heel veel dingen gaan toch nog steeds niet door en er worden toch nog streng gehandhaafd. Uh, deze week was het bericht dat Surfana Festival ook niet doorging. Okay. Die hadden eerder wel bericht gekregen ja. dat het wel doorgaan begin september. En ja, we hadden helemaal een plan gemaakt. Alles op anderhalve meter afstand en zo. En ja, toch heeft de gemeente Bloemendaal gezegd... Nee, we gaan het niet doen. Nee. Ik denk ook als voorbeeld naar de strandtenten. En naar de, ja, omdat ze natuurlijk mensen daar ook van het strand afhalen. Dus ze zeggen, nee, dat kan gewoon niet. Dus dat is heel erg uh, jammer voor ze. Ja. Uh, maar ja, weet je, ik, wat ik, mij heel erg opvalt... Het is vooral heel veel natuur en wandelen. Ja. Dus ja. dat kan je wel in een groepje doen. En uh, morgen is er bijvoorbeeld een hike... En rave of een soort beach rave noemen ze dat dan, dan okay. ga je met een groep uh, dat is wel in IJmuijer bij de Kennemerduinen, ja. uh, wandelen om het Kennemermeer en daarna even nog een biertje drinken met z'n allen en een silent disco uh, toch een beetje dansen, maar ja, wel, vindt... wel op afstand met een niet ja. al te grote groep ja. en kijk dat soort dingen kunnen natuurlijk wel ja. en het, als het maar niet te veel mensen zijn ja. Maar dat, dat wandelen, um, ja, dat is wel, uh, volgens mij, gewoon de natuur in. Deze week stond ook uh, een dagje vogelen in de krant. Okay. Uh, ik ben pas geleden ook met die jongen meegeweest op excursie in de Kennemerduinen. Dat is ook superleuk uh, om gewoon op een zaterdagavond... Ja. <laughs> nou, normaal stond je lekker te dansen misschien, ja. maar dan ga je gewoon lekker vogelen. Is en, en uh, is ja. <laughs> toch En ja, ik denk dat we met z'n allen maar een beetje anders moeten gaan denken en uh, net even wat andere dingen moeten gaan doen. Ja. En uh, dan is er op 30 augustus ook nog een Mindful Walk in de Amsterdamse Waterlijn. Die zijn ook georganiseerd door twee Zandvoortse dames. Okay. Um, en het Zandvoort Museum uh, biedt vanaf half september ook... Uh, wandelingen aan. Dat um, deden altijd al van die dorpswandelingen of ja. uh, historische wandelingen door het dorp. Ja. Maar die gaan nu ook uh, natuurwandelingen door de Amsterdamse Waterleiding okay, doen. Ja. En dat is op uh, woensdag, donderdag en vrijdagochtend bieden ze wandelingen aan. Dus uh, ja. ja, ik denk dat dat een beetje de nieuwe, de nieuwe event uh, gaat ja. worden. Dus. En, en, en natuurlijk, Harlem Jazz is wel doorgegaan. Ik uh, zal zo het item van NH nog even uitzenden. Maar zij vertelde ja. dat echt tot op de... Volgens, het is volgens mij donderdagmiddag begonnen. En donderdagochtend wisten ze volgens mij nog niet eens zeker of het doorging. Het is echt, uh. het laatste moment is het, uh, is het doorgegaan. Ja. En ze hebben uh, echt allemaal kleine zitjes gemaakt en een, afgeschermd. En ja. binnen. Maar het, het gaat gewoon door en ze gaan gewoon tot en met zondag door. Het kan wel. Ja, het ik denk wel. toch als je het, ja, ook met muziek en zang en zo, dat vind ik, ja, het zijn best wel belangrijke dingen. Je wordt er okay. ook vrolijk van, je ja. krijgt er energie van als dat allemaal niet door kan gaan. Uh, en je kan niet even, ja, je kan natuurlijk best wel dansen, niet dicht uh, uh, bij elkaar of zo, ja. maar je kan natuurlijk best ook wel, ja, op afstand dan maar ja. dansen. Of zo. Ik denk, je moet toch ook, ja, die energie en die... Um, ja, maar dat je daar gewoon vrolijk van wordt. Dat is gewoon wel belangrijk, ook juist in deze tijd. Dus ik ja, dus vind ook... het wel mooi dat er toch van dat soort initiatieven wel ontstaan. Ja. En dat zijn vaak dan kleinschalige dingen natuurlijk. Maar om toch... Uh... Ja, wel leuke dingen met elkaar uh, te kunnen blijven en het doen. het is wel dus ja. grappig dat dan ook... Uh, als er dan gedanst wordt, moet schijnbaar iedereen dat nu silent doen Met een uh, koptelefoon op. Dat mag ja. niet meer met een, met een box. Dat uh, heeft ook iets met corona te maken. weet ik niet, maar het moet allemaal ja. silent. Ja. Het moet allemaal... Ja, ja, inderdaad. Ja, ik weet niet. Het is wel interessant wat er allemaal gebeurt. Ja. Goed, Christel. Uh, als het goed is, kom je volgende week gewoon aanschuiven hier, hè? Ja, dan kom ik gewoon even naar de studio. neem we even ja. de zomer door. En uh, wat er allemaal gebeurd is en wat er allemaal nog komt. Vind ik leuk. Ja. Oké. Okay. Heb je nog een laatste geheim Oh ja, dat vraag je altijd. Hè? Die ja. moet ik altijd even achter de hand houden. Even zien. Oeh, ik had een hele lijstje het kan, uh... Nou, geheim Ja, ik ga morgen uh, ga ik naar een, uh, een wandeling. Ook een wandeling doen. Maar dat uh, is uh, kruiden uit de duinen. Okay. En uh, dus dat is wel ook drukelaar en zo. Maar dan ja, hopelijk ga ik dan weer <laughs> nog meer leren over wat er allemaal nog meer te plukken is. En zo, ja. Waar ik allemaal lekker thee van kan maken of zo. Of, dus, nou, ja. Dus dat, dat, dat, uh, maar die, die workshop zit vol. Dus okay. dat, dat is niet echt goed. ding. Mensen kunnen het ding. natuurlijk gewoon duindoorn plukken nu. Het is uh, goed. En natuurlijk ja. heel leuk van maken. En het is heel gezond. Ja, inderdaad. Dat heb ik allemaal geleerd. Goed, ja, Christel, goed, ik hè? zie je volgende week in de studio. Dank je wel weer. Tot dan. En tot ja, volgende week. Weekend. Doeg. Doei. Doei. Me brûlera que de loin, croyant que nous sommes ensemble un peu fâchés d'être tout de séparés, séparés. Ongetwijfeld een keer gehoord bij Jaap Vundekotter. En dit is die remix die ervan gemaakt is. En daarvoor dus Christel met Lisa uit Zandvoort. En kijk ook op haar blog Zandvoort.com En daar krijg je alle tips over wat er allemaal te doen is in Zandvoort. Goed, dan gaan we door met Calvin Harris en Dragon Bowman. Ik het alleen voor ik weet wat het was. Ik zag de table voor je arm. I, to love. Oh, I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for all the us all the words, all the words, all the words. I am a giant. Stand up on my shoulders. Zet even. You're my invitation de Pointed Sisters. Ja, en dan hebben we op dinsdagochtend een echt een heel leuk nieuw programma. Logan Stuy en Parenkoop, oftewel LSP Radio. En dat zijn gewoon drie Zandvoortse vrienden die echt de geweldigste anekdotes ophalen. Veel zin en onzin in dat programma. En maar heel erg leuk, ook in dat programma één of twee columns van Tino Stuy. En afgelopen dinsdag heeft hij er twee uitgesproken. En ik ga er eentje halen, die gaat over rugpijn. Heel erg leuk.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 Hanbury's komen we dan bij de klok van 6 uur. Zometeen nog veel meer. Nog een uur lang welkom in Zandvoort. En dan gaat het met name over het jazzfestival in Haarlem. En uh, ik heb een heel mooi oorlogsverhaal voor je. Dat zometeen. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...